...zijn nog steeds bezig met blussen, maar ze hebben daarbij last van de wind. Het stond aan het einde van de ochtend op de hei en sloeg daarna over naar het bos. De Turkse premier Erdogan heeft aan het begin van de Syrië-conferentie gezegd... ...dat Syriërs het recht hebben om zich te verdedigen tegen het leger van president Assad. De ministers van buitenlandse zaken van zo'n 80 landen zijn in Istanbul bijeengekomen... ...om de druk op het regime van Assad te verhogen...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 Het uh, is bijna 27 graden in de studio van uh, CFM. En dat betekent dat Albert Jarij de airco heeft aangezet. Maar alles wordt meteen weggeblazen. Joh. De huur breakdown vliegt om mijn oren en niet ontbouwen. Goed, we moeten misschien niet in te smeren. Nee, dat is waar. Joh, de Bananorama en Cruel Summer zullen begin voor uur 2 van zondag in Kenmerland. Blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland En wat gaan we nu twee allemaal doen uh, Albert-Jan? Nou uiteraard uh, rond de klok van uh, half vier de evenementenagenda En met name de focus op uh, de komende week en natuurlijk het paasweekend uh, We gaan natuurlijk uh, zo rond de klok van kwart over drie Kijken wat de tussenstanden uh, zijn van de momenteel te spelen voetbalwedstrijden Verder uh, kijken we vooruit uh, naar uh, wellicht uh, wat Formule 1 nieuws. Momenteel wordt er druk gefietst in de Ronde van Vlaanderen. Dat heette vroeger het omloop van het volk. En uh, er, wordt dus, wordt, er wordt ook weer druk gefietst. Maar we hebben natuurlijk uh, erg veel muziek en uh, een heleboel nieuwtjes nog. Dus ik zou genoeg reden om te blijven luisteren op deze zonnige zondagmiddag. Het tweede uur van zondag in Kennemerland. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. If you're feeling low You just shake your up. The rhythm is hot Moving fine Come on Party people Shake your body line Met jou, zo blijven we lekker in beweging in de studio. versierd en op deze zonnige zondagmiddag. Het is 1 april 2012. Laat je vandaag niet in de maling nemen. Hè? En gewoon lekker in beweging blijven. Want uh, ja, Slender You heeft uh, natuurlijk uh, een uh, nieuw onderkomen aan de Hoge Weg. En speciaal voor Slender You hebben we de volgende plaat uitgekozen. Het moest eigenlijk zojuist eruit worden. Maar hij uh, komt er nu toch aan. Hier is Olivia Newton-John en Vesico.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 Goed, dat is uh, Ajax tegen Heracles Almelo. Almelo, mijn geboorteplaats, hè? Ja, dat je niet denkt dat ik een echte Groninger ben. Ja, ik ben wel Groninger, maar ik ben kom op van oorsprong in Almelo. Want toen was ik geboren waar mijn ouders zo geschrokken zijn, gelijk vooruit. Meteen weg. Meteen weg. Maar Ajax leidt met 1 tegen 0. Oké. Okay. En dan hebben we RKC Waalwijk tegen ADO Den Haag. Ook daar is gescoord. 1-0 op dit moment. RKC Waalwijk dus aan de leiding wat betreft die wedstrijd. En lekkere muziek hebben we op deze zondagmiddag.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 Several times, uh, heavy rotation played by every kind, uh, radio station blessing every minder. We crossing boundaries like every day. we hop it, pop in the R and the 8. We got, we got time magnification, time magnified like every day. yes, uh, yes. You know we never stop, we never rest, y'all. Uh, the black of bees keep it funky fresh, uh, And we won't stop until we get y'all, uh, till we get y'all, say yeah. Got put in work in this crazy occupation. Passion. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I'm in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a whole time, song and remixed it. in Kermelands Blijf yeah, yeah, yeah. blijft op de hoogte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 Aanstaande vrijdag, en dan heb ik het over 6 april, zendt uw lokale uh, zender, Radio ZFM Zandvoort, uh, de Matthäus Passion uit. En voor de liefhebbers hoef ik het niet uit te leggen, maar voor de gemiddelde luisteraar zal ik het wel even uitleggen. Want de Matthäus Passion, of Matthäus Passie, is een oratorium gecomponeerd door Johan Sebastian Bach.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 het hele verhaal heeft ze, uh, gaat ze vertellen wat op welk moment in de Matthäus-Passion ten gehoor gebracht gaat worden.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 Prachtige mooie stuk klassiek van Johann Sebastian Bach.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 Nossa, ASSIM você me MATA AI SE EU TE PEGO AI AI SE EU TE PEGO maakt, DELICIA ASSIM me me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Eita! maar van jou daarop. Wow, super zijn weer gaan. Geweldig. We hadden De Beatles en Hey Jude. Het is inmiddels half vier geweest bij Zondag in Kennemeld. Dat betekent de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albertje? Ja, nou ik zou zeggen: houd die pen en papier bij de hand. We beginnen op dinsdagmiddag 3 april met Cinema Nostalgie.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 ...en dat, hoe begint dat ook alweer? Dan moet ik even bezoeken. Nou, ik zou zeggen, vanaf een uur of zeven ben je van harte welkom. En het is natuurlijk, uh, ik zou zeggen, bezig daar op tijd... ...want het is nogal uh, klein, maar heel gezellig in Café Oomstee. Zaterdag 7 april is er een rondleiding door de geschiedenis van Oud-Zandvoort... ...en de stad is bij het Zandvoortsmuseum aan de Svaluweestraat 1. En nu wordt daar verzocht om half twee aanwezig te zijn. De rondleiding duurt tot drie uur en de prijs is euro. Ontdek de geschiedenis van Zandvoort aan de hand van een rondleiding. De rondleiding begint in het museum...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 kom op tijd. Dan zaterdag beginnen natuurlijk de kruidvat gillette paasraces. Traditioneel filmen de kruidvat gillette Paas de start van het nationale autosportseizoen. Op zaterdag 7 en maandag 9 april zal duidelijk worden welke coureurs uit het Dutch Powerpack zich het best hebben voorbereid tijdens de winterstop. Veel aandacht gaat eruit naar het Dutch GT Championship, dat wederom mag rekenen op een sterk en gevarieerd startveld. Verder staan ook openingsraces op het programma van de vernieuwde Formula Swift Cup. Het Dutch Formula Ford Championship ...en het nieuwe Dutch Production Open. De zesde uh, Dutch Power Pack serie is het Dutch Radical Championship... ...waarin wordt gestreden met gelijkwaardige Radical Sportscars. Uh, hebben we, we hebben nog wat in de paasactiviteiten. Oh ja, dat was deze. De paasdagen komen er weer aan en daarom organiseert On Air Events... ...op zowel de eerste als tweede paasdag... ...twee gezellige activiteiten in Zandvoort. De eerste paasdag zal er vanaf 12 uur tot 5 uur... ...een Paaspuzzeltocht gehouden worden...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 Sorry. Tweede paasdag zal on-air events in samenwerking met de Lachende Zeerover van elf uur tot 4 uur kinderen schminken en, en paaseieren laten zoeken. Reserveren is wenselijk via info apenstaartje de-lachende-zeerover.nl. Zal ik die maar even halen. Ja, doe maar. Doet. Info apenstaartje de-lachende-zeerover.nl. Bij beide activiteiten zal de paashaas aanwezig zijn en kunnen de kinderen op de foto met de paashaas. Heb je nog meer? Ik uh, ja, ja, ga ja, nog maar even nog door hoor. Uh, op, op 7 april is er weer een, een traditionele bingo. Hmm, ...want er wordt weer bingo gespeeld in Café Oomstee... ...onder leiding van Beb en Toos. Wie kent ze niet, Beb en Toos? Ze beginnen om 8 uur, zorg dat je op tijd aanwezig bent voor een goed plaatsje. De kaarten kosten slechts 5 euro. Voor, voor 5 stuks voor 1 euro, zo moet ik dat lezen. Dus uh, houdt u gezellig van traditionele bingo... ...dan bent u op zaterdag 7 april van harte welkom in Café Oomstee. Nog even terug naar de kruidvat van de Paas races... ...want het begint eigenlijk al op donderdag met, het allemaal, met een testdag... Gevolgd door vrijdag uh, uh, ook nog weer vrije, vrije trainingen. En zaterdag natuurlijk die, diverse races al. U kunt alles nakijken op www.cpz.nl. U kunt daar het volledige uh, programma... ...kunt u daar downloaden. En wij zijn er natuurlijk ook op maandag... Hè? ...uiteraard, er... vanaf 9 uur s ochtends al. Vanaf 9 uur s ochtends... geven wij live... Uh, ...presenteren wij live vanuit de studio... ...en dat loopt door tot 5 uur... ...en wij schakelen regelmatig met verslaggevers... ...op het circuit. En als je de beelden wil volgen... ...dan ga je gewoon even <lacht> naar onze CFM TV... ...kanaal 40, digitaal en analoog... ...kanaal 45... ...de hele dag live, de paasreizers uh, ...met de beelden en al... Een commentaar van Rob Petersen op ZFM TV. Ga dat volgen. Uh, maandag dus, tweede paasdag. Dan gaan we nog even naar de Eredivisie kijken. Dankjewel uh, Pascal. De, Heb je weer de, goed nieuws? De producer van vanmiddag. Ja, we hebben weer goed nieuws. Want Ajax heeft wederom gescoord. 2-0 Ajax tegen Heracles Almelo. Dan RGC Waalwijk tegen Ado de Raag. Daar staat het nog steeds 1 tegen 0. Nou Albert-Jan neem even een slokje water. Ga ik dan? 10 minuten evenementen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 shaven razors cold and it stings be Je luistert naar Zondag in Kennemerland bij CFM Zandvoort. Goed, uh, we hadden het er al even over, over de paasraces volgende week. Maar uh, tijdens de opening van de, dat seizoen uh, zal ook het Porsche-team van Paul van Splunteren... wederom in actie komen. Vorig jaar reden veel Bastiaan en Jan Lammers met een 911 GT4 Porsche in het Dutch GT4 kampioenschap. Nu komen beide heren uit in de opvolger van deze serie, het Dutch GT Championship. De nieuwe wagen is ontwikkeld op basis van de voormalige Porsche 997, GT3, die tussen 2007 en 2009 te zien was in diverse nationale Porsche Cups. In samenwerking met Porsche Motorsport is daar een nieuwe GT4 versie uit voortgekomen, waarmee Bastiaans en Lammers hopen aanstaand weekend uiteraard op het podium te komen het hopen. Goed. Hoe is het met de voetballerij? Uh, helemaal goed, joh. Want uh, Ayers uh, die heeft uh, gescoord. 3 tegen 0 op dit moment. Tegen Heracles Amelon. Dan RKC Waalwijk tegen Ado Den Haag. Daar is het uh, op zijn dode gangetje nog steeds. 1 tegen 0. En terwijl hier nog een heerlijk zonnetje weer schijnt, gaan we lekker weer naar de muziek. Zo voor radio bij zondag in Kennemerland voor je Edward Maia en dat was Stereo Love. Tijd voor het sportnieuws. Ja, en dan ga, daarvoor gaan we naar Spanje en wel naar de Primera División, want gisteravond speelden uh, zowel Barcelona als Real Madrid, de twee uh, grote. FIFA en in de Spaanse competitie. Die, uh, ze moesten gisteravond beide aantreden. FC Barcelona heeft namelijk in de aanloop van de tweede wedstrijd tegen AC Milan in de kwartfinales van de Champions League uh, aanstaande week goede zaken gedaan in de Primera División. De ploeg van Jose, uh, Giuseppe Guardiola versloeg Atletico Bilbao in eigen huis met 2-0. Iniesta's zorgde 5 minuten voor rust via een kiezelhard schot voor de 1-0. Barcelona viel constant aan in de eerste helft, maar kon de scoren niet uitbreiden. Lionel Messi maakte na 13 minuten spelen in de tweede helft zijn 36ste goal alweer in de competitie. De kleine Argentijn benutte een strafschop 2-0. Overigens plaatste Barcelona zich na deze zegel Bilbao officieel voor de Champions League voor het komend seizoen. En wat gebeurde dan in Pamplona? Real Madrid spits Karim Benzema maakte zaterdag in de wedstrijd tegen Osasuna een goal die deed denken aan de historische treffer van Marco van Basten in de EK-finale van 1988 tegen de Sovjet-Unie. Ik zou zeggen, kijk u even op YouTube. De wedstrijd werd uiteindelijk met 5-1 gewonnen. Wat betekent dat voor de stand? Zowel Real als Barça hebben 30 wedstrijden gespeeld en Real heeft 78 punten daaruit weten te halen en Barça 72. Dus er zit nog een verschil van 6 punten tussen. Oké, okay, spanning. Spanning in de Spaanse competitie. Nou, de Eredivisie, daar is ook weer uh, ingescoord. Ja, Ajax, Heracles, Almelo, 4 tegen 0. Dan RKC, Waalwijk, uh, ADO, Den Haag, nog steeds uh, geen uh, verandering in de score. Al daar 1-0. Nou, tot zometeen voor het derde en laatste uur van zondag in Kenmerland.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 Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend op de hei en sloeg daarna over naar